Het inkomen van kinderen die thuis wonen gaat niet meetellen bij de huurverhoging die woningcorporaties mogen opleggen aan huurders die meer dan 43.000 euro verdienen. Dat zei minister Spies in de Tweede Kamer. Jonge mensen mogen we niet ontmoedigen om bijverdiensten te hebben en ouders mogen daarvoor niet worden bestraft, zei ze. Spies benadrukte dat een inkomen van 13.000 euro per jaar van inwonende kinderen tot 23 jaar niet meetelt.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 Minima tussen 0 en 3 graden. Overdag droog en dan breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Dan wordt het 7 tot 11 graden. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding, de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is tussen Bokstel-Noord en Bokstel dicht als gevolg van een ongeluk. Bij het knooppunt Empel wordt het verkeer omgeleid. Het verkeer richting Maastricht-Eindhoven moet dan Nijmegen volgen. De A59 en de A50. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan. En hopelijk gaat u in op de uitnodiging om mee te praten... over ervaringen in het ziekenhuis. Heel goede ervaringen of juist horrorervaringen in het ziekenhuis. Ja, als u in het vorige uur naar ons geluisterd heeft... dan hoorde u het gesprek over de gevolgen van de marktwerking binnen de zorg. En u hoorde ook wie zich straks wil laten behandelen in het ziekenhuis... van zijn of haar voorkeur, die moet daarvoor wellicht bijbetalen. En ik ben dus nu benieuwd of u ooit zulke goede ervaringen hebt gehad in een ziekenhuis... dat u daar graag toe bereid zou zijn. Of omgekeerd, zulke ellendige ervaringen... dat u graag bijbetraalt om er ergens anders geholpen te worden. Kortom, uw ervaringen met de zorg... en dan met name de zorg in het ziekenhuis. Daarover kunt u ons bellen op ons gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag kazaluna. Aan de telefoon, meneer Veenman. dat meneer Veenman. Ja, zullen we dat doen? Heel graag, want het gaat ja. een beetje behoorlijk. Meneer Veenman, um, uw ervaringen ja. met het ziekenhuis? Ja, het begint eigenlijk al bij de huisarts. Ik ga niet haar naam noemen, want dat vind ik niet nodig. Nee. Maar um, wat te weinig bekend is bij uh, huisartsen en ook bij uh, ziekenhuizen is dat psychische klachten tot somatische problemen kunnen leiden. En wat zijn precies somatische problemen? Uh, nou ja, eigenlijk alle medische problemen, zeg maar... Fysieke klachten. Fysieke klachten, ja. Mm -hmm. En in mijn geval is dat geweest... Ik had uh, ernstige plastproblemen. Plas en uh, ik werd door mijn huisarts doorgewezen naar een uroloog. Maar het lag helemaal niet aan een, een medisch-fysieke probleem. Het was psychisch. En ik ben geopereerd, terwijl het helemaal niet nodig was. En, en wat voor operatie heeft u ondergaan, als u vragen mag, meneer Veeman? Uh, ja, er is een... een vernauwing weggehaald in de dus de plasbuis ergens, geloof ik. Mm -hmm. Maar die operatie is dus achteraf gezien onnodig geweest. Ja. Want de ja. klachten kwamen voort uit, psychi voor uit psychische klachten. Ja. ja. En dat heeft uw huis huisarts niet onderkend, zegt u? Nee. nee. En de, de, de specialist die u uiteindelijk geholpen heeft, geopereerd heeft... heeft die ook niet herkend dat er, dat er eigenlijk lichamelijk niet zoveel met u aan de hand was? Nee, ook niet. Nee. nee. Wie, nou, dat wie... is een voorbeeld van dat er dus soms ook onnodige operaties plaatsvinden. Ja, ja, ja. En uh, hoe bent u er dan achter gekomen dat het uh, een klacht was die voortkwam uit uw psychische problemen? Nou, eerlijk gezegd, dacht ik het al. Ja, goed, je, je zit met een probleem. En, uh, uh, nou, dat kwam ook later, omdat het. Uh, uh, wisselend, in wisselende periodes nog steeds terug bleef komen. En die, huis, of die uh, uroloog zei: Van ja, nou, het, uh, het probleem is verholpen, dus uh, uh, het moet nu goed zijn. Mm -hmm. En het trapt toch nog af en toe voor. Ja, en dat vond u verdacht? Ja. Ja. Een voorbeeld van een onnodige operatie. Uh, bent u daarna op, daarna op zoek gegaan naar een andere huisarts bijvoorbeeld? Nee, dat niet. Nee. En waarom heeft u dat niet gedaan? Dat weet ik niet eigenlijk. Maar ja. het, het is wel waar dat zij vaker uh, psychosomatische klachten niet herkent. Dat is wel uh, triest, ja. Ja, en heeft u haar daarop aangesproken? Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat moet ik eigenlijk wel doen, ja. Ja, want ook dan kan ze zich pas verbeteren natuurlijk, hè? Ja. Ja, ja. Ik heb nog, ik heb nog een ander voorbeeld. Um, ja, dat is iets ingewikkelder. Een um, um, bekend probleem is natuurlijk tegenwoordig overgewicht. overgewicht. Ja. Um, maar overgewicht kan ook veroorzaakt worden door medicatie. Uh, dan denk ik het over psychofarmac, dus uh, psychofarmacadus. Uh, ...medicijnen tegen psychische problemen. Ja. En dat is niet alleen maar omdat de eetwust op, op, uh, levert, ...maar ook omdat uh, die medicijnen tot vetophoping leiden. Mm -hmm. En als je dan soms naar een huisarts gaat... ...dan denken ze daar niet meteen aan. Dan heb ik het zelf op internet opgezocht... ...en toen bleek dat het inderdaad zo was. Ja. Ik heb het ook aan een psychiater gevraagd. En die zei dat ook. Ja, dat, dat, dat speelt een rol. Ja, ja, en zijn er dan geen medicijnen verkrijgbaar zonder dat uh, uh, neveneffect? Nee. Uh, er zijn alleen medicijnen beschikbaar die meer of minder hebben. Ja. Het middel wat ik heb, heeft het toch het minst. Heeft het nog het minst. Meneer Veeman, mag ik u bedanken voor, uh, voor uw reactie? Heel graag gedaan. En graag tot een andere keer. Goeienacht nog. Oké. Okay. Dag. Ik ben een Nou, dan spreek ik u vast binnenkort wel weer een keer. Meneer Veenman, dank u wel. Oké, okay, dag. Dan een tweet van C. van Doorn. C. van Doorn heeft ook geluisterd naar ons gesprek in het vorige uur. En hij zegt... Uh, marktwerking in de zorg leidt tot andere belangen. De patiënt kan niet meer uh, ervan uitgaan dat zijn belang voorop staat. U tweets zijn welkom. Uh, u kunt twitteren met hashtag Casaluna. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl en bellen. Dat kan natuurlijk ook op ons gratis dus nummer 0800-1121. En dat deed ook Barto Rozeboom. Barto, goedenacht. Um, ja, met mij... Uh, nou ja, ik ben een, een ben ik geweest uh, oh. voor de medische wetenschap. Oh. Uh, ik heb een probleempje gehad met mijn ogen toen ik ja, acht jaar was. En toen ja. uh, zeiden ze van, oké okay, joh, uh, moet je een leesbrilletje hebben? Mm -hmm. Nou wat er uit, in feite is uitgekomen dat ik een compleet proefkonijn ben geweest... Uh, ze hebben een stukje been, een stukje huid uit mijn been genomen. Maar ik ben gewoon echt binnen en buiten gekeerd. En ze hebben nooit kunnen vinden wat, wat, waardoor ik nou uiteindelijk blind ben geworden. En, en waarom, Bartel, hebben ze nou een stukje huid uit je been genomen? Omdat je oogproblemen had? Ja, ja, ja, ja. ja. Maar waarom nee, maar hebben ze, ze hebben dat gedaan? Even, nee, ze hebben ook een, een, een, een. Toen ik nog klein was, toen ik nog een klein kind was. Hebben ze ook een tand van mij getrokken, uit mijn melkgebied. Nee, ik ben echt een proefkonijn. Ik, ik ben een guinea pig, ben ik geweest. Ja, dat is wel een pijnlijke conclusie als je daarop terugkijkt op die jeugd dan, hè? Dat is wel een pijnlijke conclusie als je op die jeugd terugkijkt met die medische problemen. Nee, ik heb een prima jeugd gehad, nee. Nee, maar goed, dat proefkonijn zijn, dat wil je toch niet? Pardon? Dat proefkonijn zijn, dat wil je toch niet? Nou ja, dat, nou, ze moeten de wetenschap wil... Weet je, ik zal je nog, nog sterker vertellen. Uh, in het, het Wilhelmine gasthuis uh, ben ik uh, als kind... Nou, toen was ik elf jaar of zo... Uh, een, een compleet congres met alle oogartsen van de wereld. Maar ze konden niet vinden wat ik, wat ik had. Ik heb ook geen erfelijke ziekte of wat ook. Dus nee. Nee. En, en jouw ouders, uh, waren die met uh, al die onderzoeken en al die ingrepen akkoord... Ja, dat wel. Ja, maar met name mijn opa en mijn oma. Ja. Die konden daar wel mee leven. Want ik, want ik, ik, mijn, mijn ouders woonden ergens anders. Mm -hmm. Maar ik ben altijd bij, bij mijn opa en mijn oma. Ja, ja die, hebben, die hebben mij echt opgevangen. Ja, ja die hebben jou opgevangen. En Je bent een proefkonijn geweest voor de medische wetenschap, zoals je dat omschrijft. Heeft dat proefkonijn zijn jou ook nog wat opgeleverd medisch gezien, Bart, tenslotte? Nee, nou ja, op dit moment ben ik blind gewoon maar dat was je nog niet toen je als jongetje behandeld werd? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Toen kon ik... Uh, ik heb op een blinde... ...zij nee. gezeten. En daar was ik een van de, van de weinige personen... ...die nog heel veel zagen... ...ten opzichte van de ref. Maar je ja. bent blind okay. geworden nee, later? Nee, nee. nee, weet je, zou ik jou zeggen... Uh, ...in Bussum, in, uh, in Huizen was dat. Nou, uh, Vincent Bijbel... ...ik ken Vincent Bijbel als een klein jongetje. Mm -hmm. Dus ik was... Ik was nou, 11 of 12 en hij was zeven. Ja, ja. ja, jullie zijn van dezelfde generatie wat dat betreft. Bart, tenslotte, het feit dat je nu blind bent, helemaal blind bent. Uh, heeft dat ook te maken met, met uh, de behandelingen in je jeugd? Als, zoals jij dat noemt, nou, proefkonijn? Wat ik, wat, ik wel wil zeggen, nou, wat ik wel wil zeggen. Kijk, je, kijk ik ben gewoon seks, drugs en and rock'n'roll. And mm -hmm. En ik heb nooit uh, heroïne gesproken. Nee, en wat, wat heeft dat hiermee te maken? Bart, hoe ben je er nog? Bart, hoe is seksdrugs en rock'n'roll? Maar ik, ik krijg hem nu niet meer uh, echt uh, aan de lijn. Bart, hoe nou, ben je er nog? Hoe mij nou? Ja, ik hoor je weer. Maar okay. wat, wat heeft dat ermee te maken dat je nu blind bent? Nou, wat uh, ik wil, wil zeggen... is dat ik nooit uh, uh, heroïne heb gespoten... omdat ik heel veel uh, penicilline... en penicilline doet heel erg pijn. Als je dat, dat is echt iets wat heel erg pijn doet. Mm -hmm. Ja, dus ik heb nooit uh, daarna meer uh, gezocht naar, om, om, om een shotje te nemen of zo. Nee, nee, nee. Omdat je die andere medicijnen uh, moest ja, gebruiken. Ja, dat doet echt heel erg pijn. Penicilline. Ja, pijn helder. Pijn, nou, ja. Barto, uh, bedankt voor je reactie en uh, voor, voor je herinneringen als, uh, ja, als en zoals je het omschrijft. Dankjewel en een goede nacht. Okay. Marianne van der Heijden, goede nacht. Goede Marianne, wat zijn jouw ervaringen met ziekenhuizen? Zijn het ervaringen waar je voor je graag zou bijbetalen, of zijn het ervaringen waarvoor je, je graag zou bijbetalen om ze nooit meer mee te maken? Nee, het gaat helemaal niet om, om bijbetalen, alleen. Uh... Overdrachtelijk gezien dan, hè? Ja, ja. Het is een ong ongelofelijke storing op de lijn, volgens mij. Ja, ik hoor je goed. Oké. Okay, ja. ja, nu gaat het ook beter. Maar mijn, mijn man is uh, drie jaar geleden opgenomen in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Ja. En met, uh, heel, hij was heel erg ziek met onverklaarbare klachten op dat moment. Uh, maar wat ik het, uh, het erge vind is, als je dan twee locaties hebt in, in één plaats... dat de, uh, bijvoorbeeld een, een, een, een lumbaalpunctie op, op de ene locatie gemaakt moet worden en uh, uh, een MRI-scan op de andere locatie. Dus hij moest, zo ziek als hij was, iedere keer in een ambulance. Dus er zijn twee ziekenhuizen uh, binnen diezelfde ziekenhuisgroep in Amersfoort? Ja, precies. Het mm -hmm. uh, zijn twee locaties. Ja. Dus hij, hij is uh, ja, drie jaar geleden opgenomen en drie weken daarna ook overleden. Maar dat is niemand kwalijk te nemen. Hij was ziek en er was geen red aan. Maar ik vind wel daar dat hij volgens mij extra heeft moeten leiden doordat iedere keer weer rijden van de ene locatie naar de andere. Ja, en hoe had dat voorkomen kunnen worden, denk je? Dat weet ik niet, maar kijk, ik begrijp... als je een knieoperatie moet hebben, dan ga je naar het beste knieziekenhuis. En eh, moet je wat aan je heup, dan ga je naar het beste ziekenhuis, wat daarvoor is. Maar als je twee locaties hebt, in, in, in dit geval Amersfoort en dat de, de ene onderzoek dan in, in die locatie moet... en het andere onderzoek in de, op een andere locatie... en dat moet dan met een ambulance heen en weer... dan denk ik van, nou, dat lijkt me nodeloos... Uh, lijden in, in dit geval voor de patiënt. En ja, ik weet ook niet of dat wel zo... Uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... Uh, rendabel is... Uh, Korte ja, of dat uh, uh, financieel technisch rendabel is. Heb je nee. dit ook neergelegd bij dat ziekenhuis? Wat zegt u? Heb je dit ook neergelegd bij dat ziekenhuis? Nee, want het, het ging allemaal zo... Het, ik, ik, ik werd nu even wakker gemaakt door het gesprek van de afgelopen uur. Ik denk van nou, dan nou ga ik toch even de telefoon pakken. Uh, het ging allemaal destijds zo snel. En ja, het, het, het is waarschijnlijk ook niet anders, want... De, de, de ene uh, specialist zit in de, in de ene locatie en de andere specialist zit op een andere locatie. Ja, maar jij zegt dit had nog wel eens efficiënter geregeld kunnen worden binnen dat ene ziekenhuisconcern. En daarmee ook uh, goedkoper geregeld kunnen worden. Of het goedkoper uh, geregeld had kunnen worden, dat weet ik niet. Want daar heb ik helemaal geen inzicht in. Maar ik denk dat het voor de patiënt en zijn achterban uh, minder belastend had kunnen zijn. Marianne van der Heijden, dankjewel voor je reactie. En Dag, een goede nacht nog. Oké, okay, dankjewel. Dag Marianne. Kees Oostrum, goedenacht. Dag Helco, daar ben ik weer. Kees, wat is jouw uh, ervaring met ziekenhuizen? Uh, nou, ik ben een keer geopereerd aan een uh, klein bultje op mijn buik, zeg maar. Op mijn uh, midden, midden zo. En uh, ja, toen werd ik uh, door een verpleegster gescheerd dat stukje wat geopereerd moest worden. En dan werd ik onder narcose gebracht. En toen hadden ze in plaats van bovenin, hadden ze onderin maar opengemaakt. Waar en dus dat bultje niet zat? Hij uit de narcose. En toen, uh, ja, toen zei ik, ja, dat is niet goed. Nou, die chirurg erbij en zegt, ja, daar zat het niet, die. Dat is stom. Ja, dat is echt heel stom. Het zat er gewoon in de wildzicht. Dat hadden een marker erbij moeten zetten. Ja. Nou. Een zo van hier, hier. Hier moet je zijn. Video. En toen, hoe is dat verder gegaan? Nou, toen zei hij, uh, wil ik het nog een keer doen? Dus er ging weer onder narcose. Oh. Ik zeg, ja, ik ben er nou toch, dus uh, laten we het gewoon maar even doen, uh, weet je. Oh. Ik ben er nou toch, dus twee keer onder narcose op één dag. Ja, ja. En toen ging het wel goed. Ja, toen ging het wel goed. Maar toen heb ik later wel een claim ingediend. Ja, ik denk dat ik een paar honderd euro gekregen heb, ik weet het niet meer precies. Ja, en heeft de die chirurg ook... Al... was niet zo blij mee. Ja. Nee, nee, maar goed, jij bent er niet zo blij mee dat je één keer onnodig wordt geopereerd. Nou, uh, het stelt ook niks voor, hè. Er was gewoon een klein, ja, soort klein achtig uitgeroezeltje. Dat was helemaal onschuldig. En, uh, maar dat maar ja, wist je ook, ook of niet? Het is wel overkomen. En het is wel heel stom. Maar Kees... Want als je van je linkerbeen komt en het rechterbeen wordt afgezet, dat is vervelend. Ja, dat is vervelend op zijn zachtst gezet. Maar ja. Kees, wist je dat het een, een uh, onschuldig uh, knobbeltje was? Ja, het was onschuldig. Maar dat ja. wist je van tevoren ook al? Ja, ja, nou, min of meer wel. Ja, nou, het was gewoon, als ik aan het sporten was en inspannen, dan kwam er iets zo... Dat kwam waarschijnlijk door dat, dat vlies heen of zo. En dan voelde hij in zo'n klein een beeldje. Dus ik denk, nou, dat moet. Dus maar een keer weggaan, Ja, nou, dat hebben ze dat gedaan. Het stelde helemaal niks voor. Je hebt verder geen, geen last meer gehad van die nee, dubbele narcose? of ja, van die, ik heb nou overbodig. op mijn buik. Nou ja, dat twee, twee, ook natuurlijk. Twee van zes centimeter... Ja, ja, ja. Ja, en geen vrouwen jou meer hebben, Elco. Uh, <laughs> zeg maar, Kees, als je dit geweten had van tevoren, had je dan dat bobbeltje ook weg laten halen, terwijl je wist dat het niet uh, nee, ernstig er was. was? Ja, nee, maar dit, dan als je voor zo'n operatie, dit is toch een echte operatie, gaat onder narcose. Ja. Dus je bent wel vrij onzeker. Je, je, je bent toch bang dat dat misgaat of zo, ja. Ik bedoel. Uh, uh, dus het was al iets heftigs en, nou, en dan liggen je daar uh, een beetje bij te komen. En dan komt de chirurg daarnaast. En je zegt, ja, we hebben het niet goed. Ik heb de verkeerde plek uh, gekozen. Ja ja. ja, ja. Ja, het zit hier, zeg ik. Ja. En, en dan, uh, dan gaan ze nog een keer aan de gang. Nou. Ja, uh, uiteindelijk is er helemaal niks van de Dat is allemaal goed afgelopen. En ik heb er niks van overgehouden. Maar, uh, nou, gelukkig maar. Ja. Nou, ja. Nou Het is wel een bizar Kijk, verhaal, Kees. Kijk, Roosterom, ja. dankjewel voor het bellen. Oké, jou ook. En tot een goed, andere he? keer, jou ook. Hey, Dag. Er kwam een mailtje binnen ook van Peter Rijsdijk uit Salir de Porto in Portugal. En uh, Peter schrijft: uh, Een jaar of twaalf geleden fietste ik bij het Oostplein in Rotterdam tegen een paaltje. Een paaltje dat uh, plotseling overstak. Hoe dat zit, dat begrijp ik niet helemaal. Maar goed, een paaltje dat plotseling overstak. Mijn linkerarm voelde niet lekker. Het havenziekenhuis dat was daar om de hoek en ik strompelde naar de EHBO. En De dienstdoende eh, Ajo liet er een foto maken en constateerde een arm uit de kom. Hij liet me de keus wachten tot er een verdover zou kunnen komen of tanden op elkaar. Nou, Ik koos voor het laatste. Er kwam een verpleegster bij me die maar tegen me aan bleef kletsen... in welke kroeg ik allemaal geweest was, met welke dames. Ik begin dat paaltje ook beter te begrijpen. In welke kroeg ik allemaal geweest was, met welke dames er gedanst was, enzovoort, enzovoort. Ondertussen draaide de arts in opleiding mijn arm op de goede plaats. Werd er een taxi voor me gebeld en kon ik huiswaarts keren. Binnen een uur was het gepiept. Lang leven het havenziekenhuis, schrijft Peter Rijsdijk. Wil je het voortaan wel oppassen, Peter, met uh, plotseling overstekende paaltjes? Dank je wel. Van uh, Peter Rijsdijk naar Richard Beneder. Richard, goedenacht. Goedendag. hallo. Ik ben met Richard. Hallo. Dag Richard. Wat is jouw ervaring met ziekenhuizen? Zijn het ervaringen die uh, uh, uh, zo uh, goed zijn bevallen dat je ervoor zou willen bijbetalen? Of juist het omgekeerde? Nou, ik denk um, dat ik wel zou willen bijbetalen. Ik ben zelf als jong kind uh, heel vaak in het ziekenhuis geweest. Dus ik heb zelf niet betaald, zeg maar. Ik was zes. Ja, dat deden je nee. ouders dan nog voor ah. je, hè? Ja, nou ja, precies. Want ik uh, was geboren met schiezers de Latijnse naam. Dan heb je een hazelip. Mm -hmm. je, dus dan zegt iedereen, hé, hey, je hebt een yeah. En Dan zeg je, ja, ik heb een hazelip. Dan moet je naar het ziekenhuis je hele leven. Yeah. Dan heb je beugels, allemaal dingen. Je staat er niet meer stil. En als je 18 bent, denk je, oh ja, allemaal allemaal details en verzekeringen en troep. Yeah. Dus ik denk, ja, het is verstandig om bij te betalen. Maar ja, ik weet niet hoe duur het is. <laughs> nee, nee, nee. Maar je hebt dus heel veel ziekenhuizen voor binnen gezien. Hoe, hoe is je dat bevallen? Ja, wel relaxed. Ja, ik, ik wel relaxed. Ik heb, ja, en, en als je je ouders erop terugvraagt, zeg maar, dan uh, komen ze met leuke anekdotes. Dat er uh, één keer een hele ervaren chirurg deed een operatie bij mij aan mijn kaak. Dat heb je dan als je een schiezen hebt. Ja. heb je een uh, uit de vorm gevallen uh, gezicht, zeg maar, met neus, kaak en... Uh, KNO-arts, die gaat eroverheen die gaat kijken of alles goed zit. En het zit allemaal een beetje scheef. Ja. Dus dan uh, zit er een uh, ervaren chirurg, wat studenten in te werken. En dan wil het kind, Wil, is, is heel gespannen. In dat geval ik dus. Ik was heel gespannen in een operatie en dacht: oh, wat gebeurt er allemaal? En toen kwam de chirurg met een ballon aan. En die zei tegen de studenten: Nou jongens, 1, 2, 3. Op een grote paddenstoel. En toen moesten ze gaan zingen met z'n allen, zodat ik rustig werd en afgeleid de narcose in kon gaan. En lukte dat? En dat soort dingen hoor ik later van mijn moeder. Toen. Ja, dus ze hebben echt wel geprobeerd om jou als kindje op, op je gemak uh, te stellen. Ja. Uh, gebeurde dat later ook nog? Nou, nou ja, je werd op een gegeven moment wat ouder. En dan helpt misschien op een grote paddenstoel niet meer zo goed. Nee, nee precies. Nee, later uh, raak je wat meer bewust van het uh, begrip service. En merk je dat er uh, hele verantwoorde dingen omgaan in een ziekenhuis of binnen een ziekenhuis. En herken je een traject uh, als dusdanig dat je denkt van oké, okay, hier zijn professionals aan het werk en ik moet goed opletten en ook voor mezelf zorgen. Dus als dat soort dingen gaat spelen, dan uh, ga je wel anders beseffen. Plus 100 euro van je rekening af uh, schept op zich ook wel een beeld van uh, goh. Dit is serieus. Ja, serieus werk. Maar over het algemeen hoor ik wel positieve verhalen... Uh, in ja. wat je me vertelt. Ja, He, mensen zijn professioneel. Uh, ze hebben het beste met je voor. Ze proberen je op je gemak te stellen. Ja, precies. Ze zijn aantrekkelijk ook. Ik vind heel veel uh, vrouwen uh, aantrekkelijk in het ziekenhuis. Ik ben 24. Dus ja. Oh, dus, dus wat dat betreft ga je ook graag terug? Ja, dat was wel gek. Op een gegeven moment... Om, omdat ik, ik heb iets van 8, 9 operaties gehad. Ook wat dingen die... Uh, uh, anders gelenierd waren aan uh, andere aandoeningen of ongelukken. Uh, ja. Maar ik moet over het algemeen zeggen: ja, de, de, de verpleegkundigen, als ze vrouwelijk zijn, uh, is het echt een enorm enorm goed, goed teken als ze aantrekkelijk zijn. Dat helpt bij het herstel. Dat helpt bij het herstel. Ja, vind ik wel. Nou, Richard, wat dat betreft hoop ik dat je dan nog vaak naar het ziekenhuis toe... maar eigenlijk uh, wens je dat ja. natuurlijk niemand toe. Maar dit is dan een mooi neveneffect. Wat ik nog wil weten ten slotte, Richard... heeft het effect gehad, al die bezoeken aan dat ziekenhuis? Um, je bedoelt in positieve zin op het einde. Als, ja, zeker, ja. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik denk het moment dat ik zelf keuzes kon maken en zelf echt incheckte in het ziekenhuis, gewoon solo en daarna binnenliep in mijn eentje en afscheid nam thuis en dan verder ging, ja, ik denk wel dat uh, er alleen maar positieve dingen van zijn gekomen. Uiteindelijk, en... maar dat is mede ook om, omdat je daar uh, begeleid wordt door echt gewoon, ja, ik denk over het algemene vaardige mensen, ja. Ja, en ja. hebben ze je van, die, van je haaslip af kunnen helpen? Um, nee, dat kan natuurlijk nooit. Nee, dat is onmogelijk. Je zou het altijd zien natuurlijk. Nou, maar, maar ze, hebben wel, ze hebben het wel uh, aanpassingen kunnen doen. Ja, ze hebben het helemaal gepimpt. Ze hebben, ja, helemaal gepimpt. Ze hebben het helemaal hebben <laughs> Ik Helemaal rechtgetrokken. Ik weet, niet. ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. Maar uh, nou, ik weet ongeveer hoe ze het gedaan hebben. Het was niet vrij. Maar, maar ja, je, bent de, je bent er tevreden bij. Ja, ik ben er tevreden mee, gelukkig gewoon. Hey, Richard beneden met uh, positieve verhalen over het ja. uh, ziekenhuis. Ook vanwege de aantrekkelijke verpleegkundigen. En nou is het zo uh, dat de Belgische uh, broers Walgraats, en Michel Walgraats, alias Comilfo, een paar jaar geleden echt een schitterend nummer hebben gemaakt over die zuster in het ziekenhuis. Ook een zuster die troost biedt. Dit is Comilfo. Zuster, kus me, neem me met je mee, sla je zachte armen om me heen. Voer me naar een oort waar je vergeet wat je ook deed, zuster, neem me. Zuster breng me mijlen ver van hier draag me zuster maak me passagier in je armen kan ik weer los zijn Bezweer de pijn zuster neem me mee ik smeek je breng me make you bang. was uit Comilfo, een nummer van hun album Idele Hoop. En eind deze maand gaat in Antwerpen trouwens hun nieuwste voorstelling... in première, Breken, zo gaat hij heten. En vanaf december zijn de boers ook met die voorstelling weer in Nederland te zien. Uw ervaringen in het ziekenhuis. Daar gaat het over vannacht in uh, Casaluna. Uw goede ervaringen en ook uw minder goede ervaringen. U kunt bellen 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncf.nl en twitteren. Dat kan natuurlijk ook met hashtag Casaluna. José, goeienacht. Ja, goeienacht. Dag José. Wat zijn jouw uh, ziekenhuiservaringen? Uh, nou, ja... Uh... Enerzijds positief, anderzijds niet zo positief. Nou, laten we eens bij de positieve ervaringen beginnen. Uh, ja, oké. Okay. Uh, ja, dat, dat was bij mijn allereerste operatie. En uh, ja, die ging eigenlijk hartstikke goed. En die mensen die, uh, die uh, in die operatiekamer werkten... Die, uh, ja, die waren ook hartstikke vriendelijk en zo. En uh, ook na de operatie... Uh, ging het eigenlijk allemaal hartstikke goed. Mm -hmm. En wat voor operatie was dat, als ik zo vrij mag zijn, uh, José? Uh, het was een uh, operatie voor uh, endometriose. Van wat? <laughs> endometriose. Dat is een aandoening waarbij je uh, uh, baarmoederslijmvlies buiten je baarmoeder... gewoon in je buikholte, uh, gaat groeien... en oh. allemaal plekken, en kistas en verklevingen zo kan uh, veroorzaken. Ja, dus echt wel een operatie die echt uh, noodzakelijk uh, was... Ja, ja, ja, ja, er moest ja. echt een kieste weggehaald worden en allemaal plekken weggebrand en zo. Dus uh, ja. je moest die operatie ondergaan, maar dat ging allemaal goed. Dat ging allemaal goed eigenlijk. Dus uh, daar hartstikke prima. Nou, toen een jaar later moest ik in, het, uh, in hetzelfde ziekenhuis, maar dan in een dependance daarvan uh, geopereerd worden. In verband met galstenen Maar uh, ja, dat verliep toch wel minder goed. Wat gebeurde zeggen. daar dan? Uh, nou, eerst al uh, kwamen we daar in die dependance dus. En toen bleek dat we toch naar het hoofdgebouw toe moesten, want de operatiekamers die waren onder water gelopen. Ja, dat is op zich al, nou ja, hoe dan denk je van, nou ja, oké, okay, dat moet dan maar. Maar ja, fijn is het niet. Nee. Ja, als je pas om elf uur daar hoeft te zijn, bel dan eventjes, ochtends. Ja. Dan gaan we gelijk daar naartoe. Maar ja, dat hadden ze dus even niet gedaan. Ze dachten, nou ja, ik weet niet wat ze dachten, maar in ieder geval dat het niet echt belangrijk was of zo. Dus nou, het gingen we alsnog dan naar die andere locatie toe. En uh, ja, daar moest ik heel lang wachten, omdat je ertussen het programma wordt uh, geschoven. Mm -hmm. En toen ik uh, daar eenmaal... Dus ja, dan zit je eigenlijk de hele dag zit je te wachten. Ja, en dat is gewoon niet echt fijn natuurlijk. Nee. En het, ja, het was ook wel spannend eigenlijk. En toen ook nog... Ik vroeg op een gegeven moment... Uh, aan die, uh, aan die verpleegster, ik zeg, ja, ik zeg, uh, en waar komen dan ongeveer die sneetjes en zo? Zat ze onderaan mijn buik te wijzen. Ik zeg, nou, dat is toch ook raar? Ik zeg, moet maar je galblaas zit toch bovenaan je buik? Nou, ja, nee hoor, dat zat echt daar. Ik denk, nou, die, die, die, die, uh, die is ook gek. Huh? Maar goed, ik denk, nou, die chirurg zal het toch hopelijk wel weten? En toen, uh, nou, toen ging ik inderdaad dan op een gegeven moment naar de operatiekamer en... Uh, ja, ik, ik was gewoon, ja, ik was intussen best wel een beetje zenuwachtig geworden en zo. Want ja, het duurde allemaal zo verschrikkelijk lang. En het dossier hadden ze niet. En dan weer wel, en dan weer niet. Dat klinkt en... allemaal wel heel slordig. De eerste keer ging het dus goed, de tweede keer ging je het een stuk minder. Ja, dat hoor ik zeg. Ja, heel chaotisch. En toen, uh, toen ging ik uiteindelijk dan uh, uh, onder narcose. En toen, uh, ja, ik was niet meteen helemaal weg. Dus toen, uh, maar toen merkte ik dus, ze vergaten met de beademen. En dus, wat wil uh, dat dan precies zeggen? Wat zeg je? Wat wil dat dan precies zeggen als je, je vergeet te beademen? Nou, als je onder narcose gaat, dan kun je dus uh, niks meer, al je spieren worden, zeg maar, verlamd. Mm -hmm, mm -hmm. Dus je kan niks meer zelf bewegen en ook je ademhalingsspieren kun je niet zelf bewegen. Dus dat, dat moet, moet kunstmatig beademd worden. Uh, worden. Oké. Okay. Je hart is de enige spier, zo'n beetje, die nog uit zichzelf beweegt. Ah, Oké, okay. en dat, en, uh, dat vergaten dat... ze. Wat zeg je? Dat vergaten ze. Ze vergaten je dat te beademen, zodat ze. die spieren toch bleven werken. Ook die ademhalingsspieren. Ja, dus dan, ja. Dus die, die, die, alles ligt stil. Maar je kan niks. Je kan niks zeggen ook. Want ja, je kan niks bewegen. Nee. Dus, je kan, hè, dus ik was helemaal in, van binnen in paniek: van... help, wat gebeurt hier? En wanneer werd dat onderkend, dat er iets nou, vergeten was? Ik denk al vrij snel. Maar ja, voor je eigen gevoel duurt het natuurlijk een eeuwigheid. Ja. Dus want ik dacht dus op een gegeven moment, ik dacht nou. Ik had niet... Op een gegeven moment word je rustiger. En toen dacht ik van... Nou, ik had niet gedacht dat ik op deze manier dat het zo zou eindigen eigenlijk. Nee, dat vond je een nou, stomme einde. Ja, dat eigenlijk wel. Ja, ik dacht nou, dat is toch wel heel raar. Ja. En, uh, maar toen, en toen hoorde ik die, die man... Een, die een uh, Volgens mij was dat die, uh, die anesthesist. Hoorde ik zeggen... Ja, beademen. Nou, kennelijk stond er een of andere assistentje te slapen. Dus uh, die ging mij toen beademen. Nou, en toen kreeg ik lucht eindelijk, Nou, dan ben je zo opgelucht. Ja, ja, ja toen, uh, toen raakte ik dan wel onder narcose. En die galstenen, zijn die er uh, kundig en uh, vanuit de juiste positie uitgehaald? Ja, ja, mijn hele galblaas is eruit gehaald. De hele galblaas is er zelfs uitgehaald? Ja, ja ik had uh, zeven galstenen. Ja. Dus uh, van uh, zo'n centimeter doorsnee. En die galblaas deed ook helemaal niks meer. Dus uh, die werd helemaal... Uh, het was wel met een kijkoperatie kon het gelukkig. Dus dat mm -hmm. was uh, een Hij zat nergens aan vast verder. Dus... Nee, maar José, hoe verklaar je het nou dat het in hetzelfde ziekenhuis... Hè? de ene keer dan weliswaar ja. in de hoofdlocatie, de andere keer in de dependance... maar toch uh, ja. dat het in hetzelfde ziekenhuis de ene keer heel goed gaat... en de volgende keer uh, het echt een rommeltje is? Ja, ik heb geen idee. Heb je ik mensen heb... daar nog op aangesproken in dat ziekenhuis, na de hand? Ja. ja, ik heb na de hand nog contact gehad inderdaad... omdat ik het toch wel heel erg uh, vervelend vond... En uh, ook omdat ik na die operatie, nou, de, de internist die had gezegd... nou, de volgende dag voel je je weer gewoon kip lekker. Nou, ik ben drie dagen hartstikke ziek geweest. Echt met kotsen weet ik veel wat hmm. allemaal. Dus uh, dat, was, dat klopt ook niet helemaal. Nee. Maar goed, uh, dat is allemaal wel weer goed gekomen. Maar ja, ik heb dus wel nog contact gehad met het ziekenhuis. En wat zeiden ze daarover, dat die tweede keer zo rommelig was verlopen? Ja, ja, ja dat, dat kwam er dan door, omdat, het, dat, omdat ik dan tussendoor geschoven moest worden... En dat dat uh, niet, uh, ja, omdat bij die dependant dat het dan de operatiekamers niet bruikbaar waren. Dus ja, dan is het tussendoor. En dus ik zeg van, nou ja, dat is, dat is ook raar. Ik zeg, want als je, weet veel, een ongeluk hebt gehad en je bent dus een spoedgeval. Ik zeg, dan zou het dus ook altijd zo gaan. Ik zeg, dat het feit dat ik, ja, dat ik tussendoor moet, dat wil toch niet verklaren dat... Ik zeg, ja, wat heeft dat te maken met dat iemand mij vergeten beademen? Nee, nee, dus ja, nee. Dus, dus zij weten het aan, uh, aan een te drukke agenda. Heb je ooit nog een bevredigend antwoord gekregen of niet? Nee. Nee, nee. nee eigenlijk niet. Als je, als je nu opnieuw uh, geopereerd zou moeten worden, zou je naar hetzelfde ziekenhuis gaan? N niet op die afdeling. Nee. nee dan de andere nou... afdeling die ik daar nog vertrouw, is de gynaecologie. En voor alle afdelingen goed. zou ik daar niet meer naartoe gaan. Nee. Nee. Nee. José, dankjewel voor je reactie. Ja, graag gedaan. En een goede nacht nog. Succes met het leuke programma nog even. Dankjewel, José. Goeienacht en okay. wel terug voor later. dag. zie, goeienacht. Ja, goedendag. Ik spreek met Ensie. Ensie, wat zijn eh, jouw nou, ziekenhuiservaringen? Nou, uh, drie, jaar, drie jaar terug, drie vier, vier jaar terug, uh, kreeg ik het op een gegeven moment benauwd. Met ben een paar jaar naar het ziekenhuis toe gegaan. Ja. Nadat ik uh, drie keer in die afgelopen maand bij de dokter was geweest. En die kon maar niks, die kon maar niks vinden, Laten we foto's maken, Daar konden ze ook niks zien. Maar goed, ik kom daarbij uh, bij de eerste hulp. De verpleegster die, uh, die daar zat, uh, op de eerste hulp, die, uh, die had direct in de gaten wat, uh, wat men bekeerde. En bracht me naar de traumakamer, daar heb ik tien uur gelegen, maar halverwege ging te de pijp uit. Nou is dat iets wat je het beste natuurlijk maar kunt doen in het, uh, in het ziekenhuis, want kennen ze er wel een kunstschop, Ja. Uh, bleek ik 7,5 liter vocht in mijn longen te hebben zitten. En dan zeg je, het is onvoorstelbaar dat zo'n huisarts dat niet, uh, niet ziet of hoort of, uh, of wat dan ook. Met het, uh, het gevolg dat ik, uh, ik hartfalen heb en uh, inmiddels... Uh, dus ook een ICD geplaatst hebt gekregen. Wat is dat? Een uh, soort pacemaker. Oké, okay, oké. Okay. Ja, die neemt. Uh, wanneer je wanneer je hart onregelmatig tikt. dan. Uh, dan biedt hij een beetje hulp, zeg maar. Maar, uh, en zie, had dat voorkomen kunnen worden. als jouw huisarts dat eerder gezien had. dat er zoveel uh, vocht in je longen zat? Ja, ja waarschijnlijk, waarschijnlijk wel. En uh, ik moet zeggen, ik heb. Uh, in, het, in het ziekenhuis. heb ik alle. alle Medewerking gehad. Ik, uh, uh, fantastische mensen die daar, uh, die daar rondliepen. En uh, nadat ik uit het ziekenhuis kwam, dat was een, uh, maand, een maand later, zeg maar, ik heb er een, uh, een dag of vijf op uh, intensive care gelegen. Ja. Uh, maar toen ik uh, het ziekenhuis uitkwam, uh, nou hebben ze in het Antenius, Antonius ziekenhuis hebben ze een ...hartfalen verpleegkundigen. In uh, nieuwe nieuwe Ja, maar zo'n organisatie, daar heb je zo verschrikkelijk veel steun aan... ...want je blijft met zoveel vragen zitten... Mm -hmm. ...die een uh, gewone verpleegster eigenlijk uh, niet weet te beantwoorden. Uh, maar die, uh, die afdeling die ze daar uh, extra hebben van hartfalen verpleegkundigen... ...dat is een uh, fantastisch iets. Uh, goede ervaringen uh, dus met het uh, ik ziekenhuis? Heb, uh, ik heb goede ervaringen met, uh, met, het, uh, met het ziekenhuis. En uh, ja... Bij een huisarts die ik later op aansprak. Toen zegt hij. Ik zei, ja, ik zei, dat helemaal aardig, Een aardige steek geleverd. Ja. Ik zei, ach jongen, je leeft toch nog? Ja, en, en zit je nog steeds bij dezelfde huisarts? Ja, ja het, is een, het is een verschrikkelijk aardige man. En uh, bij min, minder ernstige zaken heeft hij natuurlijk dat soort humor ook. Ja. En daar kan ik, daar kan ik nog wel een beetje om lachen. Dus je hebt hem wel vergeven. Ja, maar ik was in de, de, de tweede keer was ik bij uh, een vervanger van hem geweest. En die heb ik later ook op aangesproken. Toen zei ze, nou dan moet ik nog heel even in de computer kijken. En dan zeiden we doorlezen wat er precies gebeurd is. Mm -hmm. En uh, ik zegt, ja dat, dat is eigenlijk toch wel, uh, toch wel ernstig. Ik zei, ja misschien heb ik het verkeerde verhaal wel verteld. Ik zeg, ik, uh, het is toch gebeurd, dus ik neem je verder eigenlijk niks kwalijk. Nee, nee zegt ze, dat is het... Uh, dit is voor mij toch het probleem. Ze zegt wat ik heb er vroeg geleerd om door te vragen. He, als er een probleem is moet ik, moet ik doorvragen. En dan hadden we het er waarschijnlijk wel uitgekomen. Ja. Maar goed, het had mij in ieder geval een hele hoop ellende bespaard. Ja, bespaard. En, uh, maar uiteindelijk ben je er wel achter gekomen dat dat ziekenhuis bij jou in de stad een uh, zeer betrouwbaar ziekenhuis is. Zo, ja, zo te horen ja. met, met mensen met het hart op de goede plek. Ik denk, niet, uh, ik denk niet dat je als je hartproblemen hebt een beter ziekenhuis kunt treffen dan het, uh, het Antonie ziekenhuis. Ensy, dankjewel voor je reactie. Ja, oké. Okay. En een goede nacht nog. Ja, bedankt hoor. Dag. Dag. Dan een mailtje dat binnenkomt van Tjardo Stroek. Tjardo schrijft, eh, toen ik de leeftijd van zes jaar had... ben ik getroffen door meningokok variant B. Ik ben destijds geholpen door dokter Mulder in het Sint-Jans-ziekenhuis in Weert... en ik zal de hulp die ik daar heb gekregen nooit vergeten. Door enkele keuzes die persoonlijk zijn gemaakt door de dokter extra antibiotica bijvoorbeeld, heb ik de ernstige ziekte overleefd. Respect voor de geweldige gezondheidszorg die we in dit mooie land hebben, schrijft Tjardo Stroek. Tom Habrake uit Bergen op Zoom, ook jij een goedenacht. goedenacht uh, Rick. Um, ja, ik heb net als een van de vorige belsters dus heb ik een, een, minder goede, uh, ver, een minder goed verhaal en een goed verhaal. En dat laatste kun je eigenlijk wel... Uh, ...geestig noemen, dat vond ik een geestig verhaal. Nou, vertel dat geestige even... verhaal dan als ja, eerste is. Ik moet vooraf even zeggen dat ik het eerste uur niet gehoord heb. Dus ik weet niet of het op de thema's aansluit... ...maar in elk geval, het grappige was, dan moet ik even bij vertellen... ...dat ik momenteel bezig ben met familiegeschiedenis. Hè. Mm -hmm. Dus ik werd uh, in een ziekenhuis uh, voor bloedarmoede en aanverwante dingen... ...daar moest ik een ingreep voor ondergaan... ...en ik mocht kiezen of ik verdoofd wilde worden of niet verdoofd. En ik wilde graag weer terug die dag... Dus ik deed het onverdoofd, dus ik was, me, ik was er getuige van. Later had ik er een beetje spijt van, want toen konden ze geen uh, nachtje in bed mee regelen. Ja. Maar in ieder geval, ik was, uh, uh, ik was tegenwoordig bewust van alles wat, uh, wat de dokter zei en deed. Ja. En toen zei hij op een gegeven moment, van hij had ergens in een ziekenhuis in Nederland... ...had hij gewerkt met een dokter met dezelfde achternaam als ik heb. Mm -hmm. Haberaken. En uh, toen vertelde ik zo, een beetje half uh, roezig... Um... Ja, daar ben ik zo mee bezig. En ik, ik weet dat er ongeveer 1900 mensen zijn met die naam uh, in Nederland. En voor het allergrootste gedeelte uh, landbouwers, uh, boeren en aanverwante beroepen, zo in de agrarische sector. Ja. En een enkele een enkeling in de ontwerperssfeer of in de wetenschappelijke sfeer. En een enkele artiest. En toen zei hij: Van die laatste categorie bent u er dan zeker ook eentje. <lacht> en toen moest ik daar zo onbedalig van lachen dat het verschrikkelijk pijn deed. Ja, ja, ja dat je ook niet doen uh, dat je in behandeling bent? Ik, ik schrijf graag een beetje en ik maak wat dat, wat schilderijen af en toe. En Tom, was hij, was hij familie van je of niet? Hij had dus gewerkt met een collega die ook weet. Nou, ja, er zijn er niet zo heel veel. Het zou kunnen, maar ik, ik weet het niet. Ik weet het, nee. dat heb ik nooit geweten. Nee, dit is wel een grappig verhaal. Maar ja, dan heb dus, je ook een verhaal wat minder, uh, minder dus, uh, grappig dus, dus is. Zelf heette dus anders, hè? maar goed. Oh, ik dacht zijn dat hij haapraken heette. A, ah, zijn collega ja, heette okay. Goed. Ik weet niet of dat in, de, in het eerste uur aan de orde gekomen is. Maar de medepatiënten, dat is ook een factor. Hè? En uh, op een gegeven moment gemengde verpleging. Ja, ik sta daar helemaal achter. Dat vind ik ook een goede sfeergever. Maar één keer moest ik een, een vrij specifieke behandeling ondergaan. En dan kwam ik in een zaal met dames. Uh, het had natuurlijk net ook het andersom kunnen zijn... van één vrouw die in een club van mannen komt. Hè? Mm -hmm. En ik, uh, effen, ik uh, installeerde me en ik probeerde ook mee te doen aan, aan koffie en, aan, en zo. Maar ik kreeg al zo snel door... dat ze me altijd verschrikkelijk grote indringen beschouwden... <laughs> Want het was een gezelschap, ja, het, het is, het is, ja, vrouwenvriendelijk is het niet, maar het gaat over die specifieke situatie. Hè. Ja. En uh, dat begon s morgens om half acht al, over vrouwenproblemen. en op een gegeven moment moest ik nog een extra bloedtransfusie uh, ondergaan. En uh, toen kreeg ik het verwijt dat ik zoveel lawaai maak, terwijl zo'n apparaat dat zet je op de grond naast het bed, hè. Ja. En dat kreeg ik werkelijk op mijn kop. Kan niet anders zeggen. Maar hoe lang heb jij het volgehouden op die vrouwenkamer, Tom? Ja, maar na drie dagen mocht ik weg. Gelukkig zeg die vrouwen <laughs> ja. vonden dat ook. Maar ik kan me voorstellen dat je die vrouwen ook echt helemaal zat was daarna. Ja, ja. Okay. ja. De mooie ja. verhalen van Tom Abraak uit ja, Bergen op Zomer over zijn ziekenhuiservaringen. Een mailtje van José Geurtsen. Ik heb het jaar geleden in Ede in het ziekenhuis gelegen. Daar werd goed naar mij geluisterd, het eten was heel goed. En ik ben behandeld. Vorig jaar lag ik weer in hetzelfde ziekenhuis. Het eten was veel minder van kwaliteit, het was niet schoon... en het personeel liep te rennen en had weinig tijd. Ook was er personeel dat bij drukte op elke afdeling moest helpen. Dat was uh, nog best eng, zeker bij het uitdelen van de medicijnen. Er werd gewerkt met een zogenaamd zorgpad, waar niet van werd afgeweken. Al gaf ik duidelijk aan dat ik niet tegen bepaalde medicijnen kon. Ze werden gewoon ingespoten. Heel slecht, toen ik dit later met mijn arts wilde bespreken, was dat niet mogelijk, schrijft José Geurtsen. Lub uit Ophemer, goedendacht. Goedenavond, met mevrouw Lup uit Ophema. Ach, sorry. Uh, u heet mevrouw Lup. Ik dacht dat het uw voornaam was. Nee, me niet kwalijk. Ik dacht mevrouw Lup. Goedenavond. niet uit. Wat is uw ervaring met ziekenhuizen? Nou, mijn zoon die heeft vijf weken geleden heeft geprobeerd een stopcontact te installeren. Ja. En toen heeft hij heel slim de stop eruit gedraaid... en met spanningszoeken gecontroleerd of er geen, uh, geen stroom meer op de, op de stopcontact zat... En er zat, dacht hij, geen stroom meer op het stopcontact... want het lampje in de spanningszoeker brandde niet. Bleek later achteraf dat het spanningszoeker stuk was. O oh ja. hij een ontzettende opduvel. Ei, eie, En toen zijn ze stil gaan staan. Oh. En toen is hij in het IJsselandziekenhuis in Capelle aan de IJssel beland... bij een uroloog. En uh, die hebben hem daar eigenlijk een beetje verkeerd behandeld. Ze hebben op de... Op de uh, Um, waar je binnenkomt. Uh, de eerste hulp? De eerste hulp hebben ze in één keer zijn blaas leeg laten lopen. Waardoor hij nu geen, uh, niet meer voelt als hij plassen moet. Oh? En ze hebben een uitgang in zijn buik geplaatst. En dat deed vreselijk zeer. En hij hield vreselijke pijnen. En daar heeft hij zelfs morfine voor gekregen in het ziekenhuis. Ja. En toen bleek uh, achteraf, hij is later naar het Erasmus gegaan. dat ze met, dat, uh, met die uitgang. Het was door de zenuwbanen waar gegaan. Waarom? En de zenuwen zijn beschadigd in zijn buik... En toen hebben ze weer een nieuwe uitgang geplaatst. En daarmee zijn ze door de bloedbaan gegaan. Nou, dat ging allemaal niet goed, zeggen in dat ziekenhuis. Ja, dat is allemaal niet goed gegaan. Hij nee. heeft een enorm hematoom in zijn, in zijn buik zitten. Zo, een en, en mevrouw Lub, wanneer heeft hij besloten om uit dat ziekenhuis in Capelle aan de IJssel te gaan... en naar het Erasmus Medisch Centrum te gaan? Nou, hij mocht op een gegeven ogenblik mocht hij naar huis... Hij wilde er al eerder uit, maar zolang ze niet weten wat je hebt, kom je er niet uit naar een ander ziekenhuis. Mm -hmm. We hebben dus de verzekering gebeld en toen zeiden we van kunnen we geen second opinion krijgen, want ze wisten maar niet wat hij verder mankeerde. En stond ze de verzekering er, dat... dat toe? Hij wilde graag naar het Erasmus, naar ja? het Ja. Ja, en stond de verzekering zo'n second opinion toe? Uh, die, st die stond wel een second opinion toe als er eerst een opinie al was. Maar dat was er dus nog niet. Want uh, Capella aan de IJssel, het IJsseland ziekenhuis, wist niet wat hij had. Oké, okay, oké. Okay. Dus hij kwam er niet uit. En toen heeft hij nog geprobeerd via via eruit te komen. En dat lukte niet. En toen heeft hij zijn huisarts ingeschakeld. En die heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat uh, ook de uroloog een beetje achter zijn broek werd gezeten... Want er werd eigenlijk uh, helemaal niks aan hem gedaan, dagen niet. En toen uiteindelijk mocht hij dus toch naar dat Erasmus Medisch Centrum? Huis. Ja, eerst naar huis, ja. Naar huis, en toen werd hij weer niet goed. En toen ging hij naar de huisartsenpost en die zit in het IJsseland ziekenhuis. <laughs> yeah. En die zeiden van, nou, u mag weer naar boven. En dat was afgelopen vrijdag. En, en toen, toen, toen zei hij, dat nou, doe ik niet. Dat doe ik niet. En dan ga ik voor de deur liggen en dan laten jullie me maar met een ambulance weghalen. Maar jullie krijgen mij hier het ziekenhuis niet meer in. En toen is hij naar het Erasmus Medisch Centrum en gegaan toen is hij in, hij in Rotterdam. Erasmus Medisch Centrum, s'avonds nog gebracht en, om 11 uur. En mevrouw Lub, konden ze hem daar wel helpen? Konden ze daar, daar wel diagnosticeren wat er daar aan de hand was? Met, onmiddellijk met een scan gekeken in zijn buik. En daar hebben ze ontdekt dus dat die zenuwbanen waren beschadigd. En daar hebben ze ontdekt dat hij dat, die hematoom in zijn, in zijn buik had. Mm -hmm. In het IJsland Ziekenhuis hebben ze hem dus morfine gegeven, omdat ze niet wisten wat hij had. Nee. Ze, ze konden het echt niet vinden, zeiden ze. Maar en, mevrouw Lub, in, in Rotterdam is het dus wel ontdekt wat er aan de hand was. In hoe is het in nu met... hebben ze het ontdekt. Ja, en hoe is het nu met uw zoon? Uh, hij is nu thuis, maar hij moet dus uh, dinsdag terugkomen bij de uroloog in Terrasmes. Ja. En toen moest hij wel even zijn status ophalen in het uh, IJsland ziekenhuis. En daar kon hij wel het, uh, de status krijgen als hij 23,3 cent betaalde per <lacht> kopietje. Oh, 23,3 cent per <lacht> kopietje. Zou het wel kopietje, doen als ik zo was. Van twintig uh, kopietjes moesten er, er gemaakt worden. Ja, ja dus voor vijf euro uh, uh, kreeg hij zijn status mee. Uh, nou, dat heeft hij niet gedaan. Hij is naar zijn huisarts gegaan. En die heeft alsnog zijn status opgevraagd. Ja, gratis en voor niks. Juist. Mevrouw Lub, ten slotte. Meegenomen geno naar Erasmus. Mevrouw Lub, uh, uh, uh, die beschaterde zenuwbanen, kan er nog wat aan gedaan worden? Nou, dat hopen we, want hij stikt nog steeds van de pijn. Hij loopt zo krom als een hoekeltje. En uh, nou, we zeggen zelf al, misschien moet je naar de pijnbestrijding, maar dat weten we dus tot op heden nog niet. Nee, maar u bent wel blij dat u naar een tweede, althans uw zoon, maar u ook. We zijn hartstikke blij dat hij uit dat ijzerland naar het Erasmus is gegaan. En dat hij heeft doorgedrampt een en een opinie ja, heeft uh, uh, gehaald daar in Rotterdam. En daar heeft u meer vertrouwen in, in dat ziekenhuis in Daar in heeft hij, zowel als wij, uh, meer vertrouwen in, ja. We zijn een beetje het vertrouwen kwijtgeraakt in Tijsseland. Uh, ja, dat begrijp ik uit uw woorden. Ik kreeg heel weinig schone lakens, één keer in de week. Ja, ja, ja. u bent niet enthousiast over dat ziekenhuis? Dat is niet me helder. enthousiast. Nee, er zat een vriend naast hem en die zei, wordt hier wel eens schoongemaakt? Hmm. Ja, zei mijn zoon, ze hebben, vanmorgen hebben ze, zijn ze met een bezem door het middenpad gegaan. <laughs> en toen begon zijn vriend begon te lachen, die was gewoon op visite. Gewoon een goede vriend van hem. En die zei, hebben ze vandaag jouw nagels dan geknipt? Nee, zei mijn zoon, mijn nagels zijn niet geknipt. En toen begon die vriend begon te lachen, want er lagen een heleboel... Na ge geknipte nagels naast het bed. Oh, nou, nou, nou, nou, nou zeg. Wat Ja, dus wat een niet zo enthousiast. Maar. Nee, niet zo enthousiast, dat begrijp ik uit nee. uw verhalen. Mevrouw Lup, mag ik u bedanken voor uw reactie? En ik hoop okay, dat u zo uh, ja. snel herstelt daar in Rotterdam. Programma. Dank u wel hoor. Dag. Okay, uh, mevrouw De Koevering, goeienacht. Ja, met token van De Koevering. Ik uh, heb jarenlang als operatieassistent werk ik in een uh, streekziekenhuis. En mijn ervaring is wel dat uh, als meerdere specialisten chirurgen bijvoorbeeld aanwezig zijn dat mensen soms niet altijd geholpen worden... door degene waarvan, waarvoor ik zelf zou kiezen, zeg maar. Mm -hmm. Dat kun je nauwelijks beïnvloeden, uh, vind ik. Uh, aan mijn bekenden zeg ik wel... nou, voor dat of dat moet je niet bij ons zijn. Dan zou ik daar of daar naartoe gaan... omdat je wel een klein beetje ziet... Uh, wat er om je heen gebeurt. Ja. En um, daar kunnen mensen... Uh, ik denk de communicatie uh, van die specialisten onderling dat dat een heel groot punt is, zeg maar. De benaderingswijze mag anders zijn. Die zou beter dat kunnen. Dat, dat zou beter kunnen. En ja. ik denk wel eens dat daardoor een patiënt beter op zijn... Uh... Op de goede plek uh, terechtkomt. Maar dan gaat het er ook om dat, dat uh, een specialist op een gegeven moment zegt: Nou, wij zijn misschien iets minder goed in, ik zeg van wat longoperaties. misschien kunt u dan beter naar het ziekenhuis in de, de stad hiernaast. Uh, en bij ons bent u weer gewoon aan het goede adres voor galoperaties. Zo, dat, dat bedoelt u met een betere communicatie. Ja, bijvoorbeeld, of een specialistenteam uh, waarvan de een goed is in water en de ander beter is in, uh, in buikchirurgie. Uh, zeg maar, dan denk ik gewoon dat die patiënt terecht moet komen... bij degene met zijn ingreep waar hij uh, komt. Ja, en, en hoe denkt u dan, mevrouw dat, uh, de Van der Koevering, dat het komt... dat specialisten daar uh, nog niet goed genoeg in zijn... en dat nou, ze daar dat nog niet af... open genoeg in zijn? Uh, dat is het. Uh, voor elkaar niet uh, uit kunnen komen. Het mag ook niet hardop gezegd worden van, hé, hey, dit is niet goed... Uh, als operatieassistent kom je dat natuurlijk ook van heel dichtbij tegen. Mm -hmm. En dan denk ik, um, die patiënt heeft er recht op te weten uh, hoe het ervoor staat... waarbij je beter kunt zijn en wat niet goed is gegaan. Maar ik vind toch wel dat heel veel uh, onder de pet gehouden wordt in het de, in de team zelf. Mm -hmm. Uiteraard heeft iedereen zijn uh, uh, zwijgplicht uh, natuurlijk... Ja. Daar hebben we allemaal een eet voor afgelegd, maar er gebeuren wel dingen. Dat ervaar ik met, met collega's, heb ik dat meerdere keren ervaren. Dat het eigenlijk niet juist is zoals soms iets uitgelegd wordt, verteld wordt. Uh, de communicatie die uh, onderling wat minder is. En uh, dat niet hardop uh, uitgesproken wordt van dit kan beter. Nee, nee. Die of die doen. Nee, uh, misschien ook uit een soort concurrentieangst. Uh, uh, nou, als wij dat zeggen het. dat wij iets niet kunnen, dan, dan gaat de patiënt een deurtje verderop. Nou, die prestige is best wel groot. En ik ja. denk wel eens, misschien zou we wel een heel gedeelte kunnen opgelost worden als alle specialisten in dienst zouden zijn dan ziekenhuizen. Gewoon zoals wij dat ook allemaal zijn. In Academische heb je dat vaak. Ja. Maar in uh, andere ziekenhuizen heb je gewoon de declaraties die bepalen. Eigenlijk uh, de inkomsten van de maatschappij. En ik denk dat daar ook uh, wel in zit dat uh, patiënten langer op een bepaalde plaats vast blijven, zeg maar. Mm -hmm. Terwijl het eigenlijk, uh, als, het een, uh, als mensen vrijer zouden zijn in loondienst, dat ze dan uh, misschien wel eens uh, heel anders zouden werken. En uh, de uitvoering dus uh, van de operatie soms ook heel anders zou komen liggen. Ja, dus dan hebben we het uiteindelijk ook uh, nu aan het eind van het tweede uur van Casa, Lo Casa Luna. Toch, toch weer een beetje over de effect ook van de mar marktwerking. Hè? Omdat u zegt in loondienst zouden mensen misschien net even uh, uh, uh, eerlijker zijn. Mag ik dat zo samenvatten? Dat denk ik wel, ja. ja, ja. Uh, mevrouw van de Koevering, uh, ik wil nog één ding van u weten... aan, aan het slot van deze uitzending. U, u uh, zit dicht bij het vuur, hè? Wat moet ik nou als patiënt vragen als ik uh, naar een ziekenhuis ga... om bijvoorbeeld geopereerd te worden? Waar moet ik op letten om te weten of ik aan het goede adres ben... bij de beste specialist ben of bij degene die mij het best kan behandelen? Ik denk dat de patiënt rustig mag vragen. Dokter, heeft u dat vaker gedaan? <laughs> ja. u dat vaker? Is er een van uw collega's uh, die, u, die daarbij, uh, daar kan bijspringen? Of uh, denkt u dat misschien een van de anderen van de, andere de maatschappij? want er zijn er vaak vijf of zes, ben ik bij u op de goede plek? Mensen mogen best wel doorvragen, vind ik. Ja, mensen mogen mondiger zijn en moeten misschien ook wel mondiger zijn. Nou, mensen kijken op het ogenblik veel op internet... en komen dan, dokter, ik wil dat of dat. Dan denk je, ja, het is natuurlijk geen winkel. Een arts bepaalt wat er wel of niet gaat gebeuren. Maar eh, om eh, als, het, als het zover is dat vaststaat, er, er komt een ingreep... dan mag een patiënt rustig vragen of die dokter dat wel vaker heeft gedaan of niet. Ja, en of er misschien iemand is die daar meer ervaring mee heeft. Ja. Ja. Wat, wat zou u doen, dokter, als u dit had? Ja, ja, ook een goede vraag. Nou, Dank voor die tips, mevrouw van de Koevering. En dank voor het bellen naar uh, Casa Luna. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Goedenacht. En Met excuus aan al die mensen die ook gebeld hebben... en met wie ik nog heel graag gepraat zou hebben... De uitzending is bijna voorbij. Het is bijna twee uur. Dank voor het bellen, voor het mailen, voor het twitteren... voor het luisteren vooral ook. En heel graag tot morgen. Dan praat Frank Dumos hier in Casa Luna met Benno van Tilburg. En Benno van Tilburg coördineert het onderzoek naar de Rembrandt of the Sea. En dat is het wrak van een 17e-eeuws Nederlands schip... dat vrijwel intact is nog. En dat schip dat ligt voor de kust van Zweden. Morgen dus in Casa Luna. Zo dadelijk klinkt de nacht hier op Radio 1 anders. En dat dankzij Roel Koeners. En wat ons betreft dus graag tot morgen. Voor nu een goede nacht.